De dood van de marktkoopman. Na het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Meiner Te Goede. Eerste deel. Zal ik de radio even aanzetten? Hmm. Er protestacties protestacties tegen de maatregelen. Amsterdam. Rond het Nieuwmarkt zijn hevige onrusten uitgebroken... na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen. De huizen moeten worden afgebroken voor de metrobouw. Een protestdemonstratie... Ja, ja, we weten er alles wel. Hevige onrust in Amsterdam. Luister nou even. De rellen in de hoofdstad zijn de hevigste sinds de laatste jaren. De politie heeft versterking aangevraagd... van de korpsen in Den Haag en Rotterdam. Ja, dat zal helpen. En ja, dat allemaal voor die metro. Ja, als stad moet je Verder met je tijd meegaan. Postnieuws. Dat heb ik al duizend maal gezegd. Zet het ding op, eventjes op, Een metro in Amsterdam. De ze Rotterdam. zijn echt gek. Zijn we nog geen metro in Amsterdam? Waarom wel een metro in Rotterdam? Zijn wij hier minder? Lopen wij hier achter soms? Ja, laten ze nu eerst maar beginnen met een goede busverbinding. Of de tramvrijbaan te geven. Moet je kijken wat het scheelt. Haal hem al ons in. Die metro moet er gewoon komen. Goed, het kost een paar huizen, maar die worden echt wel weer opgebouwd. Opgebouwd, ja. Dat zou je toch zelf moeten doen? Want als ze die metro... Maar metro? lullig lijntje naar de Bijlmer. Als ze die klaar hebben, dan is er geen cent meer over voor een normaal huis. Let op mijn woorden. Ach, meneer, de wethouder zelf. Had de geachte er nog meer? Zullen we een stukje spelen? Als jij niet meer uit je woorden kan komen, dan zeg je altijd, zullen we een stukje spelen? Ja. Nou, we kunnen toch ook naar een terras gaan? En achter een lekkere jongen naar de relende meiden kijken? <laughs> zullen we kijken wat die lui die kak staat in Haag klaarmaken? God, wat collegiaal. Men dient zich op de hoogte te houden. <laughs> Men dient zich op de hoogte te houden. Seks, spanning en sensatie zou je oh, bedoelen. Ik heb thuis al sensatie genoeg. Wat dacht je van die oudste van mij? Loopt ook met die relschoppers. Verstandige jongen. Dat nou, hoor je nog wel? Je bedoelt... Graag, nee, laat maar. Je hebt alleen een kat. Een jongen ben je nog lang niet toe. Dat is waar. Nou, wat doen we? Terrasje? Jonkie? Kijken? Je weet wat de commissaris heeft gezegd. Hè? Geen drank bij het werk. Ja. Nou, dan moet hij nodig zeggen met die zoemende ijskast achter de plantenbak. <laughs> nee, nee, als je dat moet je anders zien, hoor. Dit is alleen maar voor representatieve doeleinden. God de schat. Hij loopt anders weer als een kieviet. Ja, kunst met het warme weer. Nou, kom, laten we gaan, dan schakelen. Telefoon. Voor jou. Hoe weet je dat nou? Voel ik. Eh, Telefoonbrigadier. brigadier. Recherche, brigadier de Gier. Goedemiddag. Hij is dood. Pardon, mevrouw? Hij, hij is dood. Hij ligt hier op de vloer. Zijn hoofd zit vol met bloed. Toen ik de kamer binnenkwam, ademde hij nog. Maar... Nou is hij echt dood. Hij ademt niet meer? Dat zeg ik u toch. Hij is dood. Maar met wie spreek ik? Waar bent u? Dat, dat is niet belangrijk. Mevrouw, dat is wel belangrijk. Anders kunnen we niet naar u toekomen. Snapt u? Oh. Wat is uw naam, mevrouw? E Esther Rogge. Hm, juist. En uw adres, mevrouw? Recht 4. En wie is het slachtoffer, mevrouw? Het slachtoffer? Ja, er is toch iemand dood? Ja, hij is dood. Hij ligt op de vloer en zijn hoofd zit vol met bloed. Ja, maar weet u ook wie het is? Het is mijn... Mijn broer Aage. Uw broer Maar Mevrouw Rogge, blijft u kalm. Wij komen eraan. Juist. Dan gaat het er als. Rustig aan. Die man is dood en ik wil nog niet. Ga jij dan eens... Nee, nee, nee brigadier. Die tijd is voorbij. Zeg, je reed er net wel door een rood licht... Je ogen zijn al goed. Ho! Hey, ik ben nog gek geworden. Ik lig bijna op straat. We kunnen niet verder. Hellen. Oh, we kunnen beter naar huis gaan. Heren, de weg is afgesloten. Zo, dat ik het nacht gedaan. Niks aan te doen. Maar we moeten er wel door. Dat kan niet, meneer. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. We moeten naar de rechtboom sloot. Dat wordt lopen, meneer. Nou, zet hem dan, meneer de Vier. U mag hier niet parkeren, meneer. Ik mag hier wel parkeren, meneer. U mag hier niet parkeren, meneer. Dat maak ik wel uit. Mag ik even uw papieren, meneer? Hoezo mijn papieren? Ik weet toch niet? Mag ik even uw papieren, meneer? Zeg, weet je wat tegen wie het hebt? Geen idee, meneer. Maar als u nu even uw papieren laat zien, dan weet ik het misschien wel. <laughs> We zijn collega's, agent. Hier is mijn kaart en meneer, hier is mijn adjudant. Oh, Neem me niet kwalijk, brigadier? Ik in het minst. We hebben allemaal ons werk. Nou, kunnen we die auto nou hier neerzetten, voorzitter? zit het? Het is uw auto? Het is mijn auto niet, hij is van de staat nou, Dan is het toch uw verantwoordelijkheid. Ja, dan is het mijn verantwoordelijkheid. Kom maar, wat je dan? En nu? Laat het even ontsloten Dan moeten we door die ellende Even rennen, kom op oh. O, even aan de kant jongens ze gaan ook van de straat. Au, au. Wat is er, jongen? Een steen tegen mijn koe. Ik zal ze. Stenen gooien kan ik ook. Regen, hier naar neer Die steen is een bevel. Oh, ik zal ze. Pregen ik zal ze. Regen, hier. doorlopen. We mijn helemaal ballazen. Maar rusten maar Doorlopen, snel hierheen. Rennen en deze. We zijn nog altijd van de recherche, begrijp ik. Maar ze gooien nee, gooi stenen. Nee, niks met te maken, joh. doorloop op. We moeten naar een lijk. Er is een vrouw bij een lijk. Helemaal alleen. Ja. Ze wacht op ons. We lagen bijna zelf voor lijk, weet je. Nee, ik pik het niet meer, die geintjes. Ik hoef het helemaal niet te pikken. Ja, dan oh, pik je oh. toch niet? Kom, kijk, hier is het. Wil jij even aanbellen? Wie? Ik? Ja, ik praat toch niet tegen de muur? Een troep hier, Er komt niks. Nou, bel dan nog maar een keer. Ja? Hebt u om assistentie gevraagd? Ja, ik heb gebeld naar het bureau. Ik, ik heb gebeld, ja. Hij is dood. Boven. Boven? Ja, boven. Ik zal u voorgaan. Ik zal u voorgaan. Het, het is mijn broer, Agerogge. Hij is dood. Daar, daar achter die deur ligt. Laat u maar even hier, mevrouw. Even weer, eh... Ja, ja. Ga jij de mensen maar bellen. Ze kunnen het beste met de boot komen. Hebben ze geen last van het oproer? En dat is uw broer? Ja. Oh. Jammer. Dood op zo'n mooie dag. Uh, heeft u het raam hier opengezet? Nee, waarom? Waarom? Nou ja, dat doet nu niet de zaken. Hebben ze hier gegooid? Waarom? Nou, kijk mevrouw, misschien heeft zo'n kei het gezicht of beter het hoofd van je broer geraakt, is die steen daarna geketst. Hoe bedoelt u? Ik bedoel helemaal niks. Uh, ik vraag alleen maar wat er in me opkomt. Oh, wilt u dan misschien een kopje koffie? Nou, hebt u misschien nog... Ook... Nee, nee, ik, ik heb alleen maar koffie en u moet niet alles vragen wat in u opkomt. Vijf jaar. Vroeger woonde ik alleen, op een flat. Nou, en toen kocht Age dit pand en uh, vroeg of ik bij hem kwam wonen. Voor de gezelligheid? Voor de gezelligheid, ja. We wilden elkaar vooral niet lastigvallen. Age zorgde er altijd voor dat de ijskast vol bleef. Daarbij kon hij heel goed en heel lekker koken. Wat deed Age voor werk? Hij was marktkoopman op de Albert Kuip. U kent die markt toch wel? Ach, zeker, mevrouw. U mag me best Esther noemen. Dat doet iedereen. Ja, ik hielp hem wel eens, maar... Eh, eigenlijk is het niets voor mij. Ik ben te verlegen. Hij verkocht allerlei kralen en borduurspul. Creatief handwerk? Ja, als u het zo noemen wilt. Dat is nogal in de mode. Uh, uw broer had dit huis gekocht, vertelde u? Ja, en? Nou, ik dacht dat dat wel een lieve som gekost moest hebben. Of, of een beste hypotheek. Hypotheek. <laughs> Mijn broer had letterlijk de pest aan hypotheken. Dus... Mijn broer heeft het cash betaald. Een ton, geloof ik. Niet dat ik me er ooit mee heb bemoeid. Een ton cash? Ja, een ton cash. Maar hij verdiende goed. Vrachtladingen kralen per maand. En, en dat verkocht hij allemaal op de markt? Hoe kan dat nou? Nou, natuurlijk niet alleen op de markt. Dat was meer een hobby van hem. Hij had ook een soort groothandel, weet u. Oh ja, mooi. En wat doet u als ik vragen mag? Ik? <laughs> ik werk aan de universiteit... Ik heb Nederlands gestudeerd. Nederlands, zo. En uh, u werkt bij de politie? Ja, bij de recherche. Dus bij de politie? Ja. En hoe heet u? De Gier. Rinus de Gier. Ah. Ik heet Esther. Mag ik je Rinus noemen? <tankt> Natuurlijk. Mag ik misschien nog een beetje koffie van je? Hm. <kling> <kling> Wat denk je dat er is gebeurd... Uh, was je broer op de een of andere manier bij de rellen betrokken? Nee, nee, nee, nee, nee. Zou het iets van buitenaf geweest kunnen zijn? Oh, nee, commissaris, dat lijkt me onmogelijk nou, Je zal wel gelijk hebben <kliek> Geen steen, geen graas En niemand heeft iets gezien Terwijl toch onze hele politiemacht op de stoep staat mm. Zeg dat wel Doodslag of moord Maar geen hond heeft iets gezien Onze gier, waar zit hij? De brigadier. die is beneden. Man kan nog steeds niet tegen bloed. Ik praat met de zuster van het slachtoffer. Stil is. Dan loopt iemand. Ja, stop eens jongeman. Kom zien? Waar gaat de reis naartoe? Ik woon hier. Ik heb een kamer op de bovenverdieping. Dan wil ik graag even met u praten.